I'm out To a couple hundred helium balloons Looks like I'ma be up for me. Uh -huh. Such a beautiful feeling, isn't it? Yeah. When your body is so plateau On a level that just feels so infinite. music's got me going higher I feel like I can't touch the sky oh. It's taking me <tiedat> www.zfmzandvoort.nl. Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok, geen hoop, geen geen haven in de nacht Geen bron in de woestijn Als je kapot gaat van de dorst Niet de glimlach Op jouw allerslechtste grap Ze is geen hittere vrein Dat van de zijers klinkt Niet de allerduurste wijn Die je zonder kater drinkt Geen in bloeien.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 Ik 6.9 ZFN, Zfn. The sympathize She is the one who sees me cry And I've been waiting for her day.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 Je quez acheté de retour C'est de retour In die ganze bij alles das Hij had de doch in de frauen und ich kann man alle mich aber so da da da da me, da da da da da da da da da Er, er, er so flair. da da da da da da da da had de da da da da da da da da da En het was in wie? Nog plastic money in die Moneybanken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekend. Er war een Mann der Frauenfrauen en Frauen liepte in seinen Punk. Er was superstar, er was superpopulair. Er was zu exaltiert, genau das war sein Flair. er sein. Er was een virtuose, war een Rocky doll. En alle soorten rock Cap'n Rocky.